uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen jaren afgenomen. Minder mensen dan in 2016 weten dat de vezels risico's kunnen opleveren voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van Milieu Centraal. Veel mensen weten niet wat ze moeten doen om het asbest te laten verwijderen. Of wat de rol van de gemeente is en wat het kost. Toch moet iedereen met een asbestdak actie ondernemen, want vanaf 2024 is het verboden. De vogelstand in Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. Dat zeggen de onderzoekers bij het uitbrengen van de nieuwe Vogelatlas. De klapekster, duinpieper en de ortolaan zijn als broedvogels vrijwel volledig verdwenen. Nieuwkomers zijn de zeearend, de visarend, de wilde zwaan en de kraanvogel. De onderzoekers geven als verklaring dat het Nederlandse landschap de afgelopen 40 jaar sterk is veranderd. In de nieuwe Vogelatlas staan 369 vogelsoorten beschreven.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 Het weer. Vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten regen. Elders zo goed als droog. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep. Bij Vijfhuizen. 3 kilometer file. Vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm uh -huh. tot de verbeelding spreken. Shine on me. Hoeveel platen zullen daar niet over gemaakt zijn, zeg. Over shine, ja. Je moet gewoon shinen, dat is het idee. Dus vind ik vind het altijd zo, als mensen dat gewoon gebruiken in de Nederlandse taal. Ja, ik snap het wel, je moet gewoon shinen, hè. Ja. Uw, ik kan een beetje van spugen. Goed, Dan Eckerbach. Ja, die zat in de... Ah, oh, ik weet niet meer. Nou nee, uh, ja, samen met een ander man had hij een beentje. Ik ben gewoon één keer vergeten welke ik een band in zat. Maar goed, dit heet het dus, uh, uh, eigenlijk heet het Shine Me. Waiting On A Song. Het hele album is alweer twee jaar oud hoor. Maar dat staat vol met leuke plaatjes. Wat doet denken aan de jaren zeventig echt. Een kijkje in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Het is heen? vandaag 24 november en natuurlijk hebben we ons daarin verdiept. Uiteraard. In, in de nacht van 24 om 25 in november, en dat was in 1248, wel even een tijdje geleden. Jawel, aan de noordflank van de Mont Garnier, dat is namelijk in de Alpen, Noord-Alpen uh, is daar, daar is zeg maar een steenmassa naar beneden gekomen. 500 miljoen kubieke meter is daar naar beneden gestort en werd verdeeld over 23 kilometer en daar werden vijf dorpen werden daaronder bedorven en 40 meter dik, werd daar gewoon echt steenmassa uh, neergegooid. En uiteindelijk zijn daar 5000 mensen bij om het leven gekomen. En dan zei je denk je dat is heel bijzonder. En uh, even een fragmentje daarover natuurlijk. Er komt echt een stukje graniet naar beneden staan. What the fuck? Reden voor je leven? Een fragmentje uit het huh? Fra internet gaat uit 1248. 12. Ja, je moet gewoon goed zoeken. De bellen kan is goed, maar ik ben veel beter nog. Zeg maar, en uiteindelijk uh, ga je kijken. Want ik denk, is daar nog een verhaal over te vinden? Maar ja, dan krijg je dus allemaal beeldmateriaal van twee jaar geleden, drie jaar geleden. Dat er ook complete stukken brok, uh, uh, steen naar beneden komen. Dus het dus blijft dat, afbrokkelen. Het blijft de afbrokkelen. Deelte. Echt. Ze gaan er nu niet meer naar boven toe. Ze gaan nu alleen met een uh, drone gaan ze er af en toe een stukje filmen. Blijf uit de buurt. Voordat je bij het je weet, eronder. Goed, het oh, was in 1248, nee, 12, ja. maar nog steeds om daar dingen naar beneden. Goed, wat gebeurde er nog meer door die doorheen? Ja, in het jaar uh, 1642... Uh, Gaat Abel Tasman, uh, ja, die is lekker aan het varen. En uh, die komt op een gegeven moment aan land. En die ontdekt Tasmanië. Echt waar. Het ja. heet het als Het heet het toch? zo, het raar. Ja, echt zo. Er stond een bordje welk in Tasmanië. Hé, hey, wat gek. <laughs> Dat had hij al bij zich waarschijnlijk. Ja. <laughs> Ik ga hem ergens neerplanten. <laughs> Leuk, hè? Ja, hij moest ja. een paar keer verzetten, want dan had iemand alles blijkbaar aan een bordje ja, mee. Ja, overigens, de overigens had hij die naam beter aan uh, Australië. Of um, hoe heet het? Nieuw-Zeeland wat hij ook ontdekt heeft, zeg ja, maar. Ja. Had je beter dat Tasmanië kunnen noemen, maar goed. dat, dat is Ja, nou ja, goed, het is niet alles. Soms wordt er ook niet bij gehoord. Als het namelijk Australië wordt afgebeeld, dan vergeet ze dus Tasmanië. Dat is gewoon... Dat, dat, dat eiland hoort er ook bij. Echt waar. Ja. Nou, vertel, wat gebeurt ja, er nog meer? Nederlanders die steken de stad Olinda in brand in 1631. Ik, hè, lang geleden, yeah. dat dat allemaal nog bekend is. Maar het was een stad, het was in het uh, noordoosten van Brazilië... Het is tegenwoordig is de stad een toeristische trekpleister... vanwege al deze dingen en het historische centrum. Maar de Nederlanders hebben uiteindelijk aan het eind... hebben zij de stad in de fik gestoken... En ze uh, besloten dus om hun hoofdstad niet in Olinda te vestigen... maar in het nabijgelegen Mauritsstad, dus het huidige Recife. Dat is nu uh, de hoofdstad van oh, okay. Brazilië. Even opruimen en dan ergens anders opnieuw beginnen. Ja, maar het is een heel verhaal, maar het is wel interessant. Ja. Dus nou, een stukje geschiedenis. is het altijd leuk. Nou, goed, in 1963... From Dallas, Texas, the flash, apparently official... President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Op 24 november 1963. Ja, niet dat president Kennedy is vermoord. Want dat is uh, al een paar dagen eerder gebeurd. Maar Oswald wordt neergeschoten door Jack Ruby, de nachtclub-eigenaar. Lee is been, shot. He's been shot. Lee Oswald is been shot. Dat was echt bizar. Hij werd uh, voorgeleid, of hij zou voorgeleid worden. Hij liep daar onder in het politiebureau. Heel veel mensen met camera's erbij. En uh, Jack Ruby is een eigen, uh, was een eigenaar van een nachtclub. Hij heeft hele duistere contacten met uh, de, de maffia, met de onderwereld. En die schoot dus Lee Oswald van dichtbij... Uh, ja, geloof ik, door zijn hart. Uiteindelijk heeft hij nog een beetje geleefd. Maar ze hadden nog steeds geen bekentenis van Lee Oswald. Dus tijdens de operatie werd hij door mensen van de CIA nog in zijn ogen geschreven. Vertel nou, heb je het gedaan of niet? Vertel, heb je het gedaan of niet? Maar ja, diegene die hem nou neergeschoten heeft, hoe is die... Uh... Die is uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. En ja. die, heeft ook, die is geloof ik daar ook doodgegaan, geloof ik. Het is echt zo'n conspeursie-theorie, hè? Van, ja. Wie heeft het gedaan? En was dat misschien vanwege de oorlog in Vietnam... de wapenindustrie en al die toestanden meer? Nou, het is maf. Ik heb, ik heb daar weer echt nou, uren nou, urenlang, wil ik niet zeggen... maar ik ga al een uur zitten kijken... een documentaire over alleen Lee Oswald. En dan kom je erachter, het is toch wel raar... dat ze hem met in zijn schoenen hebben geschoven. Want hij was natuurlijk wel redelijk een uh, communist. Hij was in... Uh, in Rusland geweest. Hij sprak vloeiend Russisch. Hij was in het leger geweest in Amerika. He, waarschijnlijk in het leger heeft hij Russisch geleerd. Hij is naar Rusland gegaan. Niet zomaar, voor iets. Maar waarschijnlijk om te de spioneren, denken ze. Hij is teruggehaald. Hij uh, uh, ja, was Dat gewoon was heel veel... Want jij gaat de president neerschieten. Nou ja, uiteindelijk zijn de getuigen die hebben hem gewoon op de eerste verdieping nog gezien. Minuten voordat... Het schot viel bij JFK. En de motorcave had zes minuten vertraging. Dus eigenlijk is het heel raar dat hij dan eerst daar wordt gezien... en een paar minuten later wordt JFK neergeschoten. Dan zou je denken van, hè, hoe kan dat allemaal zo snel gegaan zijn? Een motoragent ziet dan, hoort de schoten, stapt van zijn motor af... rent dat, uh, dat gebouw binnen, uh, rent erboven en geeft het op de tweede of derde verdieping. komt hij oorspronkelijk tegen heel relaxed, heel kalm... en die zou dan volgens hem binnen twee minuten... van de zesde verdieping naar de tweede verdieping hem moeten lopen. En dat is bijna niet haalbaar. Maar goed, dit zijn getuigenissen. Wat is er waarvan? Geen idee. Dat weet je dat ook niet. Het nooit maar goed, het is, uh, wij denken altijd dat de Oswald een beetje een sukkeltje was. Nou, als je echt zijn uh, uh, biografie doorleest... dan komt hij over als een heel intellectuele man... En uh, de, de, ja, ik denk toch dat hij niet de enige was die, al die geschoten heeft. Goed, dat is nog... 1963. Ja, ik heb nog een paar politieke dingetjes. In 1990 is GroenLinks opgericht. Maar daarvoor, in, uh, in 24 november 1982, is het akkoord van Wassenaar gesloten. Oh? Dan denk je: wat is dat? Maar het is dus een akkoord geweest waardoor loonmatiging en alles uh, geweest is. En die ja, had toen uh, de, de Stichting van Arbeid, was het overlegorgaan. En uh, het consensus of older model, hè, wat dat allemaal was, is in het buitenland gestudeerd, onder andere in Japan. En uh, men had het internationaal over de Dutch Miracle. En het, miracle hele, zelfs. het hele akkoord besloeg niet meer dan één A4'tje, maar had grote impact. Dat is inderdaad een overleg geweest, uh, in zaken de aspecten van een werkgelegenheidsbeleid. Het is echt de holy grail, zeg maar. Is ja, het, bijna wel. Is het je het zo zie, ik denk, Ja, het werd toen we ondertekend door Wim Kok en. Uh, ja, en, en, en al die is, anderen. Is dit zeg maar, het voorbeeld geweest voor, voor buitenland. Wat Geert Wilders zeg maar, ook op zijn A4 hebt geschreven? Is Misschien, dat... maar ik denk ja, dat, dat denkt... dit al uh, wat relaxter was. En dit wat beter was, zeg maar? Also, het kabinet beloofde niet meer in te zullen grijpen in loononderhandelingen samen met de werkgeversorganisaties en het kabinet werd dus dit uh, beroemde akkoord van Wassenaar bereikt. Oké, okay, en dat was akkoord? Dus matiging van lonen in ruil voor arbeidstijdverkorten. Oké, okay, nou dus dan uh, krijg je minder loon, maar je, ook, je hoeft ook minder lang te werken. Oké, okay, in welk jaar was dit? 1982. Dat is echt niet zo lang dat geleden. Dat is niet zo lang geleden. Goed, dat is over de geschiedenis. Ja? ja? Of had jij nog iets wat je. Ja, ik had nog wel oh, een mooie. Is. In 1859 uh, wordt het boek uh, The Origin oh, of ja? Species door uh, van de Britse bioloog. Charles Darwin uh, Oeh, uitgebracht. Ja, ja dat is toch wel het, het boek wat uh, ja, onze kijk op de wereld uh, drastisch heeft veranderd. Ja, uh. dat is... Dat, dat, uh, uh, noem dat je... de afstanden van de apen, dat kwam eruit, toch? Nou ja, en dat de dat natuur zich aanpast aan de omgeving. Vooral de, de mensen ja. en de, de dieren zich aanpassen. En het maf is wel dat deze man echt in het begin gewoon diep gelovig was, hè? Dat hij, is hij, hij, tot op het eind is hij geloof gebleven. Totbleven. Alleen hij was zo teleurgesteld in het feit van raar als er dan iemand is... en, en mijn dochter gaat dood aan een uh, ziekte, waarvoor grijpt hij daar niet in? Dus er moet toch iets natuurlijks zijn. Het ja. nou, is allemaal wel interessante materie. Is het belangrijkste is belangrijkste uh, mechanisme voor de evolutie van soorten. We ja. zeggen altijd, van, uh, de, jij bent zelfs de sterkste geweest ja. van jouw voorvader. Jij ja. leeft nog. Ja. Ho, best nog sterke oh ja. kerel. Wat, wat, wat waren je voorhouderen dan... Uh... Ja, volgens mij dat ik er ben heeft gewoon te maken met, ah, met ah, pure ah, porno gewoon. Nou, goed, ah, eh, tot zover de geschiedenis en straks ja. de verjaardag uh, en, uh, ja, en muziek. Oh, soms heb ik teveel veel schakelaars zeer. ik oh, word ook oud. Misschien moet ik weer eens een uh, update doen qua techniek. Goed, straks de verjaardag. is. maar even een lekker gitaarplaatje hier. Sam Fender, Pound Shop Edition emotions, sterilized, pedicured, pedigrees of mankind, thick as fucking soulless, I no longer fear genocide, it's gonna end, from what I reckon as I puke my guts up, all over the deck and cause the square reeks, of plastic action men and pound shop Kardashians, how not... am Couldn't take it no more Verder, ik ken het niet. Hij speelt de gitaar. Zo, ik zou bij de Fender. Ja, dan sta je het bijna denken natuurlijk. hè. Bound Shop Kardashians. Zo moet je het uitspreken. Ja, Kardashians. allemaal bekend bij iedereen natuurlijk. Dat is echt dat is soap, gewoon een echt soap van kapitalisten, zeg maar. Nou goed, we zitten in de verjaardag. Hè? ik zei eens even kijken wie we allemaal hebben uitge... uitgevogeld, wie de jarig is. Congratulations. Ja. Ja, precies. Even de lijst erbij. Een beetje een rommeltje. Nou, vertel. Doe do jullie maar even een uh, verjaardagetje van een bekend iemand. Ja, in, in 1868 Scott Joplin. En, ja. Dit zegt je helemaal niks? Dat zegt mij maar helemaal niks. Dit is echt een heel bekende piano virtuoos en alles. Oké. Okay. En uh, volgens mij was het eentje van de eerste ragtime toestanden en zo. Ragtime? Ja, al, al dat soort muziek, weet oh, je ja. wel. Je oh ja, ik, ik heb het wel gehad met gitaar, ja. Racktime. Ja, ik ben in één keer ben ik mijn ding kwijt. Nou, dan doen we even een ander. Carmel. Carmel McCord. Dat is een zangeres. Ze is 60 geworden. En ik kende het ook niet. Totdat ik weer een single van haar hoorde. Oh ja. Die heb ik vroeger wel veel gedraaid. Het een mengeling van jazz en blues. En uh, ze hebben ook nog een andere plaat gehad. Dat is een wat minder bekende plaat. Allemaal All All hitjes uit de jaren 80. Ze maakt nog steeds muziek hoor. Maar dit waren haar grote hits. Oké, okay, ze wordt vandaag 60. Wie is er nog meer? Ja, vandaag uh, 28 geworden is uh, Tom Odell. Oké. Okay. De, de Britse sing- en songwriter. Ik had hem even gemist in de lijst, als ik wel even wat uh, muziekjes voor hem uh, uh, uh, gepakt En wat hebben we nog meer? Uh... Ja, Fred Benevente heeft uh, ook vandaag zijn verjaardag. En hij was uh, de stem ook van Oli P. Bommel. Weet je dat? Ah. Oh ja. was ja, ook Wat was zijn one-liner one ook alweer? Oliebommel? Ik weet het eigenlijk niet of is. Ja. Oh, erg dat ik dit niet weet. Nee. Oh. En hij was ook een van de mensen van Varsieur. Oh ja. Dus dat was altijd wel oh, echt deed met die zaak en zo. Ik heb hem meteen. Ja, ik, ik heb hij een stem. beeld bij hem? Ja. ja, ik heb hem meteen beeld bij. Hij heeft een hele innemende kop, heeft die vind ik zo. Hij zat ook bij dat hele klikje van die, die op de televisie alleen. Uh, ja, Fasmasieur was dat. Ja, fast Goed. Nou, uh, oh ja, oh dat. Ja. ja, vandaag is hij 71 geworden. Dwight Schultz. En hij is zeg maar Murdoch uit de E-team. Ah. Ja, ja, dat is echt... Uh, hij heeft ook in Star Trek serie heeft hij wat uh, gespeeld. Hij heeft een of andere luitenant speelt hij daar. Nou. En hij heeft verder ook nog First Contact. heeft hij veel uh, gemaakt. Maar waar hij heel veel zijn stem aan, aan heeft verleend... is aan spelcomputers. Of aan spelgames uh, heeft hij uh, zijn stem verleend. Deze Dwight Schultz. Murdoch, de gek uit de E-team. Vertel. Maar jij deze manier. Ja, die is van ILO, hè? Ja. Bevan. Je zou zo heten. Wie, wie vandaag ook jarig is, is uh, Dorian van Rijzenbergen. Hij uh, uh, is, uh, uh, werd in 2011 uh, wereldkampioen. En in 2012 en 2016 Olympisch kampioen. In uh, uh, hoe het, uh, windsurfen. Is, uh, Aha. Een Nederlandse sporthelp. Goed. Nou, uh, uh, even hier. Donald Duck Dunn. Donald Duck Dunn. Nou, die ken je misschien van deze plaat, hij is de bassist. Hij is Brooker T. MGs. Hij werkte voor Stack Records. Het Blues and Soul label waren echt hele grote sterren. Speelde als Otis Redding, Albert King, Neil Young, Jerry Lewis, Eric Clapton. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Gespeeld tot en met 2012. Toen overleed hij op 70-jarige leeftijd aan een harteval. Maar hij bleef spelen tot tot, tot, tot laatst aan toe. En uh, maakte dit soort muziekjes. Lekker, dit gewoon. Zeker. Goed, wie is er nog meerjarig? Ja, de actrice Sophie van Winden. Zij is van 1983, zo heel jong. Yeah. Maar ze heeft ook gespeeld in Deen. Uh, ze heeft de titelrol gespeeld in, uh, uh, in Theresa Die roman van Arnold Groenberg. En Rembrandt en ik heeft gespeeld in het seizoen overspel en alles. Het is een hele mooie blonde dame. Oh ja, Heren Meester heb ik de laatste keer gezien, geloof ik. Naast de soort James Bond-achtige man die dat speelt. Ja, soms breek je door en soms niet, hè? Want ik denk dat zij nog wel relatief goed over straat kan. Maar anderen die worden helemaal. Ze heeft een vrij gewoon Nederlands gezicht. Wie is een meerjarig? Catarina heeft Man. Hey. Hey. Hey. Hey. Um, die, uh, die is onder andere bekend van de serie Shoot op uh, Netflix. Oké. Okay. Vandaag is hij jarig. Ik heb het over Jules Deelder. Ja. ja, Jules Deelder. Hij is van 1944. Hij wordt dus 70 jaar oud. Ongelooflijk, man. En nog steeds, hè. How cool is the future? Maak je af door jazzmuziek. How cool is the past? Dus hij heeft ook een hele mooie jazzcollectie. Echt, de meeste jazzliefhebbers denken, wat the fuck, hij heeft die plaat wel. Cooler Ik val op me ook. En, maar goed, hij is ook het meest bekend geraakt met zijn gedichten. En dan zou je denken, hoe ging die gedichten ook weer? Nou, luister even. Kijk dan daar aan de overkant met die zinksnijer... krijg je daar de pleuris van van dat wijf. Je loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdamseus en toen ik nog een Amsterdamzo... krijgt ze de tering met de Amsterdam, met de tyfus erbij. <lacht> niet toch wat tegen Amsterdammers hebt. zijn beste mensen. Hebben een goed hart, moest alleen gekookt op de rug hangen, en dan zo laag dat honden erbij kennen. Ah. Dus daar leg ik niet on Maar dat wijf krijg je origineel het leplazers van. Toen... Echt, de strijd tussen Rotterdam en Amsterdam zit hij duidelijk in. Hè? Echt, hij is helemaal voor Rotterdam. Hij dus op de nachtbus Nee hoor, hey, dat ik uit uh, Rotterdam kom. En je denkt, hij gaat alleen uh, leuke dingen zeggen. En het wordt dus een soort tijdje narigheid wat hij verkondigt. Hij kwam in 1977 voor het eerst op de televisie in stadslicht bij VPRO. Dat was een documentaire over Rotterdam. En sindsdien is hij bijna niet van de televisie af te slaan. En Eva Jinnik had de laatste confrontatie met hem. Dat hij gedronken had. En dat hij in Eva Jinnik zat. En dat hij gewoon niet zijn kop wilde houden chill, ja. hou je mond nou eens. Andere mensen mogen ook wat zeggen. Leuk. We gaan hier op met een bepaalde maat van beleefdheid. Ja. Was dat, hè? Ja, ja. zoiets, heel correct. En dan heb je hier nog Rian Gerritsen. Die uh, wordt vandaag 47. En die is een Nederlandse actrice, maar die speelde ook in de Luizenmoeder. Was ze een van die moeders. Oh ja, en oh, die echt zo'n dwarsche, ja. Ja, en uh, Dr. Dene heeft ook al gingen gespeeld en zo. Dus uh, ja, wel grappig. Echt, Ze kon echt zo kijken met haar van, nou, ik vind het echt heel belachelijk ja. wat je doet. Ik ja, kan erg afkeurend ja? kijken. Ik was ja, een in, pestkop geweest vroeger. Ja? In 1991 uh, ja, toch een wat minder leuke uh, uh, gebeurtenis. Uh, de frontman van uh, Queen, uh, oh, ja. uh, Freddie Mercury, overlijdt. Ja, niet geboren, maar doodgegaan op deze dag. Ja. ja. ja. Nee. ja vandaag gisteravond de documentaire waarschijnlijk. Oh, die is die vanavond? Die was gisteravond. Oh, die was gisteravond. Hele grote. Nou, doen we nog even dit dan. Who wants to live forever? wel hij lang al wist dat hij nou ja, dood zou gaan aan aids. Dat heeft het laatste moment heeft het ook allemaal voor zich gehouden. Het maf is wel dat dit een titelsong is uit de film The Highlander. En dat gaat over mensen die onsterfelijk zijn en eigenlijk heel graag dood willen gaan. Want die lopen al eeuwenlang mee op de, op de aarde en zijn er helemaal klaar mee met het leven. Dus echt een geweldige combinatie van gedachten... Nou, Freddie Mercury is een van zijn laatste platen. En later heeft hij natuurlijk is toch wel werk van hem uitgebracht. Maar ja, ik was hij zelf al heen gegaan. Goed, de laatste die ik wil noemen is Ted Bun. Die zou vandaag jarig zijn ja. geweest. En Ted Bundy, echt bizar. Gewoon, dat is een massamoordenaar moordenaar zeg maar. Niet uh, nou, zoals in de oorlog. Oh, ik gewoon, dacht even uh, aan die andere Bundy van die serie. El Bundy? Ja. Nee, die doet alleen de zijn broer. hand in zijn broek. <laughs> <laughs> ja. Ted Bundy. Ik weet niet of El uh, Bundy of Ted Bundy is gebaseerd. Maar deze man ja. is veroordeeld uiteindelijk... voor uh, twee uh, ontvoeringen en uh, moorden. Uiteindelijk heeft hij bekend... Ieder geval dat hij er dertig heeft gedaan. Dertig vrouwen heeft hij vermoord. Hij deed dan hulpbehoevende, uh, Dan, dan zeg maar, had hij hulp nodig. Dus ging hij met zijn auto langs de kant van de weg staan. En dan ja Die had hij een uh, zo'n nep uh, een gipsarm had hij dan. Dat, ja, dat zou ik nog wel eens kunnen. En uiteindelijk dan sloeg hij ze neer met een hartvoorwerp en dan deed hij allerlei rare dingen met ze. Nou goed, uiteindelijk bleek hij verantwoordelijk te zijn voor honderd moorden uiteindelijk. En zijn uh, advocaten. Uh, Polly Nelson, die heeft uiteindelijk een boek gemaakt... Uh, Defending the Devil. En zij noemden hem echt het pure kwaad. Echt het pure kwaad. Gewoon deze Ted Bundy, gewoon naar de jeugd. Nou, allemaal dat soort dingen is er natuurlijk al vastgeknopt allemaal. Nou, goed, tot zover de verjaardagen. Want het was weer een hele lijst. We kunnen bijna meteen doorgaan naar de Zandvoortse berichten. Maar laten we eerst maar even, ter afwisseling... een mopje muziek draaien, dames en heren. En wat hebben wij voor u uitgekozen? Oh, hier natuurlijk Albert Hammond en... Uh, Set to attack! Was het goed bij je. Ted Bundy? Set to attack! Junior, Jan van, ja, lijkt me vrij logisch. En set to attack, ja. Francis Trouble. Dat is echt een leuke stukken op dit album, dus echt een aanrader hier gewoon. Nou, het is bijna half en laten we ook maar even de Zandvoortse berichten doen. Ja, dat moet natuurlijk ook, uh, om de zoveel tijd moet even gebeuren. De Zandvoortse berichten. Ja, dat was een ingezonden brief door uh, Fred Long. Gay Rocks, spreek je dat zo uit zijn nou. naam? Longeroux. Ja, Longeroux. Oh, ja. kijk, dat is een stuk mooier, hè? zijn naam hè? Het is even een mooie, rechte de naam namen. We hebben bij Raymond Longeroux in de klas gezeten. Vandaag. Ja goed, Hij had een uh, heel gevaarlijke trap gezien bij de dijk. En daar moest echt iets aan gebeuren. En uiteindelijk uh, uh, had hij daar een in ingestuurd. En uiteindelijk kwam hij later, kwam hij er voorbij. En toen was er een hele mooie leuning gemonteerd. Echt een oh, ja. hele brede leuning. En er kwam een man en vrouw van die trap af. En die konden zich goed vasthouden. En daar was echt ontzettend Wat dankbaar. Wat zeg je nou bij de dijk? Ja, Dat is was... het uitzichtpunt in de, in de duinen naar, uh, okay. naar uh, Kraantje Lek toe. Oké, okay, dan, dan haal ik twee het. dingen door elkaar. De, goed, dijk. Het, het, het, de dijk. We hebben hier helemaal geen dijk. We hebben hier helemaal geen dijk. Nee, je hebt gelijk. Duin <laughs> ja. zou het moeten zijn Duin, dan eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, uh, wat, uh, is er nog meer van dingen hier bij Stansvoort? Ja, de gemeente Stansvoort uh, voert een controle uit op uh, inwoners van uh, de stad... Ze controleren namelijk of uh, mensen wel wonen waar ze, uh, als ja. ze zeggen dat ze wonen. Echt waar? Dan, dan komen ze gewoon aan en dan bellen ze en dan zeggen ze van... Nou, uh, ja, ik kom even binnen. Oké, okay, en dan? Dan de worstelstellen. Ja, zoiets. Nee, ze, uh, ze, het is namelijk zo dat je volgens de wet uh, een basisregistratie personen... Uh, moet je wonen waar je ook daadwerkelijk staat ingeschreven. Dus als je ja. je inschrijft bij de gemeente, ja. dan dien je ook op dat adres te wonen. Uh, de boete is trouwens niet, uh, is 25 euro, valt mee. Maar dat is wel per dag Dat oh. ze kunnen aantonen dat je uh, uh, ja, fraude hebt gepleegd. Dus, uh, oh, okay. uh, dus, gaat... dus dat gaat. Uh... En maar nu was er gisteren neck. Ja, kom weer even kijken. Nee, ik kan vandaag koffie drinken. Ja, even. Bent u dan alweer? Ja, kom weer even kijken. Weer 50 ah, en wat euro. is dat nou? U heeft iedere weekend heeft u iemand. Uh... Ja, nee, sorry, dat zijn allemaal gewoon uitstens. Ja. De, de officiële verklaring die ze geven is uh, om te controleren dat uh, mensen, ja, als je een uitkering uh, krijgt of uh, hoe heet het, uh, toeslagen en dergelijke, moeten ze wel op het juiste adres zijn. Anders ja. kunnen ze ook geen goede zorg verlenen. De onofficiële reden is natuurlijk uh, dat ze willen voorkomen dat er illegale uh, uh, uh, uh, uh, verhuur wordt gedaan. Uh, uh, ja, ja. ja. En gewoon dat jij zegt dat je alleen woont en je woont daar niet? Nou. Je, woont bij, nou, je woont al samen, weet je. En je hebt, is ja, het ja, het verhuurt er iemand anders. Ja, is het nog steeds zo makkelijk om jezelf gewoon in te schrijven bij een ander man? Nee, zeker niet. Als iemand nee? bij jou ingeschreven wordt... moet degene de, de hoofdbewoner moet toestemming geven. Oké, okay, maar dat ging een tijdje heel makkelijk. Hè? Ja, dat ja. was toen met de buimen al. Dat toch zoveel mensen plotseling daar allemaal woonden en zo. Ja, ja, en het is nog steeds onduidelijk hoeveel mensen er uiteindelijk onder de tranen waren gedaan. Ik heb hier een bericht dat het zijn gemeentebestuur... Die, die zit dus nog steeds in... Uh, in het uh, gemeentehuis van Zandvoort. Maar het complex staat dus eigenlijk nagenoeg leeg. De ambtenaren die uh, vertrokken zijn... die, uh, ja, die hebben dus het dus leeg achtergelaten. En er zijn dus nog maar een beperkt aantal medewerkers. Maar er zitten af en toe ook wel mensen die in Haarlem werken. Maar er zijn nu allerlei varianten nu, uh, al bedacht... Uh, wat, uh, wat, wat gaat gebeuren. Hè? De meest vergaande variant is de verkoop van het complete complex... inclusief het monument. Het oudste deel, dus het oude raadhuis... zou daarbij als visitekaartje kunnen dienen... voor een te realiseren hotel... En de raadsel zou zijn functie ook in die optie echter wel moeten behouden. Dus dan kan je er nog wel trouwen. En die, die, die, die raadsel zou nog gehuurd worden voor 25 dagdelen per jaar. Maar ja, het rare is natuurlijk wel. Want uh, het, het is natuurlijk... Uh, hoewel de hele operatie dus uh, bezig uh, is ingegeven voor het geval dat... Uh, ja, er is vijf jaar nu hè, voor de ambtelijke fusie. En daarna wordt er opnieuw geoordeeld of het goed is. Ja, dan kunnen en dan ze allemaal teruggaan. teruggedraaid. Wordt. Ja, en dan moet het gehuurd gaan worden misschien dan of zo. Oh mijn god. Dus, uh, want, ja, want, het, op, het gaat toch wel lukken, denk ik, die hele samenwerking? Jij... Die samenwerking wordt in 2023 geëvalueerd. En mocht er serieus aanleiding voor zijn... dan bestaat de optie dat Zandvoort weer zijn eigen ambtenarenorganisatie optuigt. In dat geval zal er ruimte moeten worden gehuurd in het nieuw te bouwen complex. Ja, maar hou nu... Op de plek van het gemeentehuis. Want dat is ook een optie. Dat ze dus uh, het oude gedeelte laten staan. En dat ze dan op het parkeerterrein allemaal woningen bouwen. En het waren er niet weinig, hoor. Het was uh, toch wel een aantal... Uh, ik denk van, nou, dat, dat, dat wordt wel okay. leuk om daar dus te komen. dan blijft het oude gebouw staan en dan gaan ze gewoon... Op de, ah, nou ja, zeg even serieus. Jij werkt nu een tijdje in Haarlem. Een jaar. Het, een jaar? Bijna. En het, uh, gaat het goed? Denk je dat het uh, wordt, wordt een geslaagde actie? Nou, weet je, het kost ook tijd om, om het helemaal goed in elkaar te vlechten. En ik heb het idee dat de actie niet... is nog een beetje... Uh, ik, ik denk af en toe van, jongens, vergeet Zandvoort niet, hè? Oh, oh. Ja. oh, oh ja. Oh, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus dat dit klinkt toch... Dat hoor ik toch... af en toe een beetje. Dus waar we eigenlijk in het begin allemaal bang voor waren in de Zandvoort... dat we gewoon een onderdeel worden van Haarlem, dat schiet nee, nee, te komen. Nee, maar kijk, dit is puur administratief. Wat wij in Haarlem doen, dat is allemaal administratief. Yeah. En ik ben niet alleen maar met Haarlem bezig, of met Zandvoort bezig, ook met Haarlem. Yeah. En uh, een heleboel anderen hebben het ook. Yeah. Maar uh, ja, zoals de raad zelf en alles, ja, die zijn natuurlijk puur met Zandvoort bezig. Dus er wordt nog steeds wel voor onze belangen. Nee, er, er is geen fusie van de gemeenteraad? Nee, gemeente nee. Oké. Okay. En, okay. en ze okay. zijn okay. nog niet de, de, de, de burgemeester... En de wethouders zijn nog niet in de dienst bij Haarlem. Het ambtelijk apparaat wel. De gemeente Haarlem is nu mijn werkgever. Niet de burgemeester. Die, maar gaat het wel die kant op dat alles uh, één ding wordt dan? Nou, daar kan ik niks over zeggen. Daar mag ze niks over zeggen, hoor ik niet. Ik eens. kan er niks over zeggen. Oh, sorry. Ja. Ik weet het ook echt niet. Ze, ze, weet, ze weet het wel, maar ze mag, ze mag er ze niks zeggen. over zeggen. Nou, ik wil geen mensen wakker maken... maar ik zal echt zorgen dat het pand nog even in beheer blijft. Dat want we Ze komen doen. terug. Ze komen terug. Ja, maar ja. ook als het heel erg sneeuwt, dan wil ik graag daarin loggen. Ja, goed. Kun je niet nou, gewoon ik... thuiswerken? Dus veel Ja, nog, kopen. Ja, nog ja, Dan is ook doen. geen koffie te geven ja, aan je. Uh, tot zover de zandvoortse berichten. En uh, uh, tijd voor die landenkeuze. Tijd voor heb... die landenkeuze, uh, ja. Je, heb ik je heb je hem wel klaarstaan. Want, omdat wat in de... met... Ja, we hebben het gehad, ja. Ja. ja. Je hebt er eentje uitgezocht. Ja, van uh, Queen, this could be a heaven for everyone. Ik heb gisteren die documentaire gezien. En vandaag is het 26 jaar geleden dat hij overleden is. Dat is echt alweer een hele tijd geleden. Ja, zeker. Maar ze dus hebben gewoon mooie muziek gemaakt. Absoluut. Leuke liedjes hebben ze gemaakt. Heaven, en daar is hij nu natuurlijk. In these days of cool reflection You come to me And everything seems alright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 Could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride.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 want en heaven for everyone of the world Queen. en dat was het nog ging van Freddie Mercury. Namelijk in 91 van ons heen is gaan op deze datum. This could be heaven for everyone. Ja, mooi. Hoor. Er is een film momenteel natuurlijk in de bioscoop uh, over Queen te zien. Die niet helemaal waarheidsgetrouw is. Trouwens, maar wel een leuk uh, nou, een leuke film is om, om te kijken. En om gewoon uh, sommige weetjes weer even te, terug te halen. Hoe uh, Belhemini Rhapsody uh, is ontstaan. En meer van dat soort grappen. Maar veel de feesten waar uh, Freddy uh, aan bij aansloot. Die zijn een beetje achterwege gebleven. Dat is wel zo. Nou, een beetje wel hoor. Een beetje wel. Was een beetje... Ja, we Daar heb je Die wijven. ellendige ziekte op Gelopen. Ja, ja, zeker. zeker. Goed, uh, ja, ik zit nog even te kijken. En gisteren, ik, heb, uh, ik zat gisteren één van vandaag te kijken. Elke dag kijk ik altijd één van vandaag uh, En uh, daar zit niet zoveel waan van de dag in, maar gewoon wel even wat andere soort berichten zaten erin. En ik zat te kijken, ik kwam er ergens middenin en het ging over de Roy van Zuiderwijn. Dus ook de ex van margarita oh, Ja. Die loser, krijg ik altijd in mijn hoofd. Maar sorry, ik probeer het achterwege. Hij is beschadigd. Hij zou eigenlijk alimentatie moeten krijgen. Van een vrouw. Gast, heb je geen trots. Maar goed, hij zou dan geld kunnen krijgen van Margarita. Margarita schijnt geen vermogen te hebben, maar is nu opnieuw getrouwd. Al jarenlang heeft ook wel twee kinderen bij de andere man. En ze hebben het ook in de huis zo in één keer afbetaald. En nou, dat is allemaal heel erg. Maar de Roy van Zuiderwijn, die wordt al je gefilmd alleen lopend in de natuur. Vind ik ook wel zo typerend, weet je wel. Hij loopt door, door de natuur heen zo. Nou ja, hij heeft geen huis, hij heeft geen onderkopen. En dan zie je in een of andere hutje. En dan zie je dan daar zeg maar zijn bed staan bij het raam. Weet je ach, dat, gaat, dat zit, zit je niet mee. Ik wil geld van Margrieten, zegt hij dan. En nou heeft hij ja, een ja, nieuwe ja. advocaat. En ik zit zo naar je advocaat te kijken en te luisteren. Ik, waar ken ik dat nou van, joh? Dus ik teruggespoeld en teruggespoeld. Denk, wie is dat? Is dat de zoon gewoon van Peter R. de Vries? Die is ah. een advocaat. Uh. Denk ik, echt waar, Peter? oh Wat vervelend voor je... dat je zoon zich daarmee inlaat met dat soort zaken. <laughs> ja. Echt waar? Maar het is een serieuze zaak. Hij schijnt echt kans te hebben op de alimentatie van Margarita. Omdat zij natuurlijk ja, bij die familie van de Oranjes daarbij hoort... ook kans maakt op hun vermogen zou hij ook weer kans kunnen maken op een alimentatie... omdat zij ook heel veel geld zou moeten hebben, maar papier... Hoe lang zijn ze al gescheiden, hallo? Oh, jaren gewoon. Ah, dan, uh, kom op, kende live, hè? En hij leeft dus op gifte, omdat hij zo beschadigd is... kan hij geen baan vinden. Ik denk, nou, komen ze uit in het duur vandaan... dan gaan ze in de stad rondkijken. Misschien is daar een baantje voor. Ik had echt gezien, jezus, echt waar? Ga je het zo hoog spelen om uiteindelijk geld van een vrouw te krijgen? Ik vind ah, het zo treurig. Dat is echt dat is heel treurig, treurig, vind ik dat. Nou, ik denk ik echt heb je niks anders te doen. Kom op nou. Nee, blijkbaar. Maar ik, maar ik was wel, ben wel eh, verwonderd dat het zoon zo van Peter Larvies er zo op lijkt. Ongelooflijk. Twee druppels water. Goed, iets anders. Ja, en wederom uh, gaan de uh, cryptocurrencies uh, weer aardig uh, ja, onderuit. Dat lijkt wel een bloedbad. Cryptocurrency, ik vind uh, het een ja, mooi dat, het woord. Ja, dat, dat is van die bitcoin. Onder ja. andere de bitcoin. De ja. bitcoin is namelijk op het moment... In 24 uur 15% van zijn waarde kwijtgeraakt. Oh, okay. nou, hij staat nu uh, momenteel op uh, 4339 euro. Uh, dollar, sorry. Kan, kan je ook zeggen fijn? wat het hoogst is geweest dan? Uh, nou, in maart 2018 stond hij nog op 11.617 dollar. Oh ja. Dat is een aardig geval. Dus een aardig uh, gevaltje naar beneden. Ja. ja. Dus, uh, en is dat, dat ergens... is Fijn voor de mensen die dan een huis voor hun moeder hebben gekocht. Dat zie je af en toe van die advertenties. Ja. Als je het huis al hebt gekocht, dan mag je blij zijn. Dan heb je het te gelden gemaakt. Oh ja. Ja, maar ja, ja nee, met Jan. Beter, jij Als je al... het huis al hebt gekocht, dan, dan, dan heb jij dat geld al gemaakt. Van ja. die bitcoins. Dan heb je het oh. verkocht op de juiste tijd. Nou oh, oh, ja. Ja. ja, ik bedoel, ik dacht dat je huis verkocht had. Maar... Nee, moet je zeker niet nee, doen voor bitcoins. Nee, huizen moet je niet verkopen. Niet doen. Nee, alles moet omgezet worden in stapel stenen. de waarde nog een beetje vast. Ja. Maar probeer ergens maar zijn huis te kopen, joh. Er is niks meer. Alles ja. is al... Uh... Nee. Als er één huis te kopen staat, duikt iedereen er bovenop. Maar ja, iedereen heeft zwart geld, hè? want de politie ja. Amsterdam... heeft begin deze week een groot geldbedrag... op een heel opmerkelijke plek gevonden. Want uh, er lag 350.000 euro aan contanten in een wasmachine. En uh, op de foto die de politie deelde... zie je ook echt allemaal bij elkaar gewonnen briefjes... van 15, 10, 20 en 50 euro... Ja, die brief is van vijf, vind ik een beetje overdreven. Zet de wasmachine even aan. Ja, ja we gaan even geld witwassen, jongens. Ik, uh, ik, ik denk gewoon dat ze een nieuwe wasmachine gingen kopen. Ze hebben die oude wasmachine naar buiten gezet. En toen was het... Shit, waar hebben we dat geld gelaten? Dat hadden ze gewoon... Omdat, ja, je kan niet meer dat geld ja, in ja, de handen. Ja, dat Al die briefjes van vijf. Dus zijn. dat hadden ze in die wasmachine neergelegd? Ja. Ja. Ja. ja. Echt. Maar ja, ja. ook dan de politie daar bij datzelfde adres... Een meerdere mobiele telefoons... een vuurwapen en een geldtelmachine in beslag. Ja, ik heb me voorstellen hoeveel geld ja. hadden we ook alweer. 350.000, Ja, de vorige keer heb ik geteld. Nu tel jij maar, ik koop zo'n machine, man, hou op. Ik heb helemaal geen zin meer Ik heb helemaal geen zin. in dat geld. 350.000... In cash. In cash, gewoon, hè? Ja. dus yes. Dat ja. is toch wel, omdat ik hier gewoon ja. bij het heb. Als ik, echt, als ik 100 euro bij elkaar heb, denk ik, wauw, 100 euro. geweldig. Ja. <lacht> <lacht> dit is gewoon even veel meer. Nou goed, echt een compensatie van net, een, echt een best wel rustig plaatje. Ik denk, ik ga even touwtjes springen, om even wakker te worden. Het is net zo'n touwtjespringplaat, vind ik het, hè? Zie je dat? Suizen, touwtje, dat koort. De nieuwe van de Chemical Brothers. Free yourself, free me, dance. Free yourself, free them, dance. Free yourself. Het altijd lekker oh, uitzicht. En dit was de Chemical Brothers. Ze hebben een nieuwe serie uit. Die heet Free Yourself. Maar daar was je zelf wel achter gekomen, denk ik dat dat zo uh, heten. Nou, we hadden het uh, vanochtend in het eerste uur hadden we het over dat er op de Nederlanders allemaal een gezondere levensstijl moeten gaan worden, uh, worden aangemeten. Een blokhuis is daar fanatiek beweegd van de ChristenUnie. Gisteren Christen alle televisieprogramma's kwam hij voorbij om te vertellen dat het zo niet langer kan. En dat het eigenlijk veel beter is om gewoon nul consumpties per dag. En dan heb ik het over alcohol te nuttigen. En ja. euh, beter te eten. En euh, de hele rattenbouw moest worden aange, aangepakt. Wel vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf over de VVD. Die hebben een meeting, een festival, een partijcongres... in de Brabantse Halle in Den Bosch. En op de uitnodiging zie je dan ja, een grote tent En ze hebben zelfs in de tent een soort bruin café... Gemaakt. Dat, in een circus dan? Wat de fuck? Beetje frisjes. Nou, dat, dat alleen maar. Dan denk ik voor mezelf van, hè? Eerst zijn we bezig met gezond leven en dan gaat de VVD gaat een, een partijcongres organiseren. En hebben ze daar een soort café neergezet. Dat ze het dan toch weer aanzetten tot drankgebruik. Ja, en en denk, nou, wel, nou, Dan gaan de partijpunten doornemen. Ja. Pak even een pilsje, dan gaan we het even op een opschrijven. En dan is het voor elkaar. Nou, ik zie hier nu ook weer iets... Ja. Dat je, de, de drank zit zo in het leven. Want er, er is een bepaald restaurant in Westende, in Middelkerken. Ja. Die hebben dus uh, de actie dat als alle gasten aan één tafel beslissen... om de smartphone op te bergen... krijgt het gezelschap een gratis fles huiswijn. En uh, hij dacht, uh, die eigenaar dacht dus dat de lockers in het begin populair zouden zijn... maar na een tijdje een onbruik zouden raken. Dus daarom koppelde hij een be beloning aan. Nou, in, uh, in de... Eigenlijk vinden de mensen het uh, toch eigenlijk ook wel leuk... als je een gratis fles wijn. Normaal betaal je 20 euro of zo. Hey, nou, om... En nou uh, hebben ze allemaal een telefoon in het kluisje. Maar het wordt dus straks een gratis fles appelsap of zo. Ja, dat kan niets meer. Dit is... of, of een rondje koffie. Nee. Maar nee. met wijn is het, dat klinkt het feestelijker altijd, hè? Ja. Want echte kurken moeten knallen als er iets gefeerd moet worden. Nou ja, ze zijn nog steeds mee bezig om te kijken... of ze blurring kunnen aanpakken. En dat de gezichten blurren op de televisie... als iemand heeft, heeft iets mis meedoen, dus dat heeft het misdaan. Wat aan de drank is. Oh. Ja. Maar blurring heeft te maken... Zeg maar, dan kom je bij de kapper en dan, zeg maar, dan zit je te wachten... en dan komt iemand... Wilt u anders een weentje even voor het wachten? Nou, lekker. Ja. Doe maar. Of uh, ja, ergens anders gewoon op plekken... dat je eigenlijk normaal even geen alcohol zou moeten nuttigen. Wordt, dan de, wordt het aangeboden? Of kan je het gewoon gratis krijgen? Dan denk je, ja, dat is misschien ook wel een beetje foute handel. Maar goed, zeg maar, het pasteleden hebben ze het ingevoerd... omdat ze meer klanten wilden binden. Dus dat is ook van de baan. Dus nou, ik vind het op zelf een maffe stap dat de VVD... Zeg maar, in de brabant -hallen dus een soort bruin café gaat signaleren... of gaat situeren of gaat maken daar... om mensen het gezellig te maken. Nou, ik fout. Het is gewoon helemaal fout. Het kan gewoon ja, helemaal niet. Nee, het kan allemaal niet meer. Het nee, het kan allemaal klaar. niet. Nou ja, goed, Mark, ik zit nog even... Ja, ik zit Vanityke in een complottheorie. Ja? Uh, want er is namelijk een complottheorie over de bosbranden in Californië. Oh. oh. Uh, is die nou uit? Want het zou gaan regenen. Is de vlam uit? Ik, ik weet oh, echt niet uh, we wat de status kijken. is. Uh, gaan we even kijken. Zoek even snel op. Ja? Nee, uh, weet het De complottheorie gaat er namelijk over dat... Uh, nou, de bosbranden uh, zijn daar best wel heftig. Ja? En nou zouden er sommige huizen helemaal, helemaal verdwenen zijn... Door de in de as gelegd worden. Oh. terwijl de huizen naast staan... Huh. die gewoon wel verbrand zijn, maar He? gewoon nog in redelijk goede staat. Dus okay. wat zou er nou um, gebeurd zijn? Uh, de Amerikaanse overheid zou um, um, lasertechnologie uh, wapens oh testen... Ja. en uh, daardoor zouden de bepaalde auto's en huizen en alles... Uh, ja, ge, uh, gepakt worden door die, uh, door die laserstralen. Laserstralen? Nou, is deze complottheorie uh, klinkt wat vaag... Maar is toch door miljoenen kijkers uh, uh, bekeken. En dat komt niet omdat iedereen er geïnteresseerd in is. Nee? Maar omdat uh, dat komt door een foutje in Google. Wat gebeurt er als je op Google... Um, hoe heet het? Uh, Bosbranden California uh, inzoekt. Ja? Op, intypt. Ja? Zie je, uh, komt er vanzelf uh, achter te staan. Conspiracy 2018. Uh, agenda 21. En Laserbeam. Dat zijn de opties die die geeft. Als je dus verkeerd klikt, krijg je gewoon automatisch de berichtgeving over de, uh, de conspiracy-theorie. Is dat is dat zeg maar is het Rusland erachter? Uh, nee, de Amerikaanse overheid zelf. Oké. Okay. Nou, ja, die is maf, nou Zover even de complottheorieën. Ja, ik zie er niet of het uit is. Ze zei dat er dit weekend veel regen was voorspeld. En with rain falling. Uh, dus blijkbaar regent het al. Maar of het uit is, dat, uh, dat is dan niet... Uh, goed nieuws wordt vaak niet gebracht, hè? Dat is niet zo interessant meer. Nee jammer. Maar zoeken we weer een andere ramp op. Die we dan ja. lekker breed gaan uitmeten in de wereld in de krant. Een van de laatste plaatjes. In de, la, van de laatste plaatjes voor uh, even kijken. 10 uur is uh, Ja, stereo Honey. En Don't Speak. makes a man. Geen idee. Ik heb wel een idee. Ja, dat ding wat daar beneden hangt. Ja, goed. Ik wil niet in detail treden. Nee, ik doe maar me niet. Niet. Nee, doe me niet. Anders dat krijg je weer een beeld bij. Je ja, heb geen je zin in. krijg je zo'n Marco Kroon-verhaaltje weer. Daar zit echt helemaal niemand te wassen volgens mij. Een, een treurverhaal. Een treurverhaal. En dat heet oh. Don't Speak. Ik, ik praat ook niet meer. Ik laat even de... Even iemand anders nu aan het woord. Vertellen. Ja, oké. Okay. Ja? Zit sarcazenmaker... Muziek tijdens de rijping van zijn kazen. Jawel. Het heeft wel al een stukje gehad, toch? Ja. Nou, het eh? klinkt heel bekend. Okay, dat was het goed? vorige week toch? Ja, dat is, zou kunnen. Dat doe nou, ik, heb ik het een op, andere op de in, in de maag van een gestrande dode potvis. Ja. Die is aangespoeld op een Indonesisch eiland. Is bijna 6 kilo plastic gevonden. Oh, dat is echt heel erg mooi. Plastic weet bijna niks. Ah, ja, wacht even. Even een Ik bedoel, hoe groot is zo'n vis? Ja. Hij is 9,5 meter lang. Ja. Hij is gevonden op het strand van het eiland Kapota. Ja. Het eiland kapotje, hè? Ja, kapotje. Uit Sulawesi. De natuuropzichter maakte bekend dus dat er 115 plastic bekertjes... 4 plastic flessen, 25 plastic zakjes, 2 teenslippers... een Nederland tas en meer dan duizend andere stukken plastic ontdekt. Het plastic weegt niks, hè? Dus oh ja, als je, dat is je waar. 6 kilo hebt... Ja, dat is waar. Okay. Het is niet duidelijk of het dier in die grote plastic ballen zijn maag is overleden. Het wordt ook niet verder onderzocht, want uh, hij was al in een verregaande staat van ontbinding. Maar uh, ja, de natuurbeschermers maken zich inderdaad grote zorgen. Ik ook trouwens. Ja. Over de enorme hoeveelheid plastic op de wereldzeeën. Erg schadelijk. In Indonesië, met meer dan 268 miljoen mensen, is naast China de grootste plasticvervuiler ter wereld. Jaarlijks belandt er rond de 1,29 miljoen ton ja, plastic tom. in de zee. Ongelooflijk. En wij staan een keurig plastic apart aan het uh, inzamelen en zo. Ik en proberen het te uh, beperken en zo. Maar daar. Nee hoor. Dat is echt niet te geloven. Ik vind dat sowieso bizar als je, zeg maar, hier in Nederland, doen we helemaal moeilijk met tasjes en dan moet je kopen. En je, yeah. nou, ze kijken je bijna boos aan als je, als je een tasje wil. Ja, een plastic tasje. Ik, uh, ik kijk ook altijd heel boos als iemand plastic kast koopt. Ja, dat ga ik altijd aankijken, dan. Waarom? Waarom? Waarom? Ik heb er, er, Omdat ik, ik altijd mijn tasjes vergeten achteruit mijn auto. Ja, dat is gewoon cool. ja, maar Het is de grootste uitdaging om je al je boodschappen op je arm... te gestapelen, toch naar de auto te, krijgen, te kunnen ja, je moet komen. Uh, ja. keurig moet je ze opvouwen. En dan nemen ze gewoon mee altijd ergens. Al vrouwen ja, zijn zo ja, georganiseerd ja. daarin... dan word je soms echt geïrriteerd ja, door. dat is ook Oei. al. Een... Ik wil hem nu aan het opvouwen. Kijk, enige... mee met de camera. Dat is ja, okay. de enige reden waarom mijn vriendin mee gaat uh, boodschappen doen hoor. Ja, Omdat ze ook de tasjes bij ze geeft. Ja. Had je een tasje bij? Ja, natuurlijk altijd een tasje. Ja. Ja. Dat heb ik namelijk onder mijn zadel. Je niet in de fiets. Oh, nou, ja. in mijn broek heb ik me zitten namelijk al. Doe kijken hoe een klein pakje dat is. Ja, nee, ideaal. ideaal. Ja. Maar in, in ieder geval, als je naar Amerika gaat, uh, ja. daar is het dus zo dat je. Als je daar zegt dat je geen plastic tasje wil, als je iets koopt, maakt niet uit hoe klein het is, dan staan ze je echt aan te kijken: van, ben je nou helemaal gek? Ja. Maar je, ja, het oog, erbij. kan ik niet zien dat je betaald hebt, dat je bij de kassa bent geweest. Want dat is het ook, hè? Oh, ja, maar ja, bij ons is het natuurlijk alles gemerkt. Ja. En dan gaat het langs zo'n uh, zo oog dat die uh, uh, melding uit is. Je mag maar, eigenlijk. Zo, met, met tas mag je de winkel niet in zeggen. Want dan zijn ze bang dat je zich alles in de tas gooit. Je moet eigenlijk ja. helemaal zonder tas naar binnen gaan. En als je dan met een tas eruit komt, dan weten ze gewoon dat je betaald hebt. Maar ja, ik stond gisteren bij de super en dan komt een man gewoon bij de kassa. Nou, ja. er stonden drie dingen op de band. Ik denk, nou, klaar. Gaat hij al die tassen leeghalen? En dan moet er. Het wordt ook allemaal afgescand worden en zo. Oh, Oké. Okay. Dus Hallo, dat is even normaal, weet je wel. <laughs> ja. nou, ja, Wacht gewoon. even. Hij had, I had, I had gewoon alles vol en die uh, had hij dus in de winkel in de tassen gedaan. En bij de kassa heeft hij het eruit gehaald en betaald. Maar waarom? Ja, is... neem een kaartje. Neem, ga <laughs> zelf scannen. Ja, ja. ja nee, het was, het was een winkel waar ze geen scan hebben. Oké. Okay, nou, ik mag geen namen noemen. Een oude Kruidenier, altijd leuk om daar je boodschap te doen. En de, de kassa meisje met ellende lange verhalen lastig te vallen. Ja. Oh. Zo' rij-achtig. Ik, eh, ik ben nog niet klaar. Ik heb nog heel veel verhaal te vertellen. Blijf nog maar even staan. Gezellig. Nou goed, we zijn ja. nog één plaatje. En dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar voor het weekend. Ze ja, ja. dus we zeggen een prettig weekend. We spreken we elkaar volgende week weer. Goed weekend. Hoi, hoi. Tot volgende week. Hoi hoi.